Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Spanje, Ierland en Noorwegen zijn van plan om een Palestijnse staat te erkennen. Nu worden de gebieden waar Palestijnen wonen, waaronder Gaza... door veel westerse landen niet erkend als onafhankelijke staat. Spanje wil daar verandering in brengen. De premier is nu bezig met een soort tour om ook andere Europese landen over te halen. Ierland sloot zich daar al snel bij aan, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Ze trekken ook al langer samen op op het gebied van Gaza. Omdat ze vinden dat de EU zich veel harder moet opstellen tegen Israël. En ze zijn van oudsher de landen die het meest pro-Palestijns zijn binnen Europa. Naast Spanje en Ierland is nu dus ook Noorwegen van plan om. Palestina als staat te erkennen. Israël vindt dat het erkennen van een Palestijnse staat... het belonen van terrorisme zou zijn. Roberto Cavalli is overleden, melden Italiaanse media. Hij was een van de bekendste Italiaanse modeontwerpers. Hij begon in de jaren 70 met een collectie in Parijs. Hij gebruikte vaak exotische prints, leer en afgesleten jeans. Roberto Cavalli was al een tijd ziek. Hij was 83 jaar. Zoetermeer gaat als eerste gemeente van Nederland mensen aannemen op basis van open hiring. Dat houdt in dat er meer gekeken wordt naar wat iemand kan in plaats van wat iemand al heeft gedaan. Veel eerlijker, zegt deze wethouder van Zoetermeer. Ja, ik denk dat het voor een heleboel functies kan. Hè. Ik, ik, ik, zelf zeg ook altijd, ik heb ook nooit kunnen leren voor wethouder. Ik, ik vraag van zijn mensen wie doet nu nog wat er ooit in zijn oorspronkelijke vacature of wervingstek stond. En dat is bijna niemand. Dus uiteindelijk leren we allemaal ja, op het werk wat er van ons verwacht wordt. Bij open hiring worden er geen vragen gesteld over ervaring, diploma's of motivatie. De eerste die zich meldt krijgt de baan. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen krijgen we weer een droog en zonnig dagje en het wordt maximaal 23 graden. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Ceet. All